Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De verbetering van ventilatie op scholen gaat nog maanden duren. Dat zeggen leveranciers van ventilatiesystemen. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet 360 miljoen euro uittrekt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Soms kan dat ook best simpel worden opgelost, zegt minister Slob. Gewoon vaak de deuren en de ramen tegen elkaar openzetten. De commissie geeft hele praktische adviezen om dat bijvoorbeeld voordat de lessen beginnen te doen, om het na de lessen te doen, bij de leswisselingen te doen... Op deze school staan de ramen ook bijna altijd open. Dus deze jongen weet wat hem te doen staat nu de winter eraan komt. <laughs> Dikke kleding meenemen. Maar ja, omdat het kouder wordt. Eh. En alles gaat open. Dus ja, de ramen blijven open. Of de deuren... Soms. Bij 1 op de 10 scholen is er wat mis met de ventilatie. In Rotterdam is een loslippige agent ontslagen. De man zou geheime informatie hebben doorgespeeld. Begin dit jaar werd hij opgepakt en geschorst. Nu is hij dus ook ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat hij ook drugs gebruikte. Na een wilde achtervolging op de A4 is afgelopen nacht een man van 20 uit Groningen opgepakt. De man ging er na een stopteken vandoor met 240 kilometer per uur. Toen agenten hem eindelijk te pakken hadden bleek dat hij geen rijbewijs had en ook duizenden euro's aan contant geld in zijn onderbroek had. En vandaag, precies 30 jaar geleden, was de eerste aflevering van dit programma op tv. De tijd van Goede tijden, slechte tijden. Speciaal voor het 30-jarig jubileum zijn alle castleden weer bij elkaar gekomen voor een gloednieuwe feestelijke foto. De vraag is wel een beetje of GTS-T de volgende 30 jaar ook gaat halen, want de kijkcijfers zijn niet meer wat ze eens waren. Dan nog het weer vanavond en vannacht wordt het op de meeste plekken droog. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen hebben we in het zuiden kans op regen. In het noorden is er ook soms zon en het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Soort, uh, hoor. Uh, het is niet de elektrische fiets van uh, verdonschot uh, die het um, doet uh, vanavond. Jij denkt, uh, nou ik uh, gooi hem er maar in. Maar het is net een uh, Red Bull Honda die aanloopproblemen heeft. Maar goed, uh, dat uh, vergoedt dan weer veel als je dit hoort uh, van Vies en park. En het is van de Bolhems. Ze komen uit uh, Den Haag, Rotterdam. Dat is een beetje de dwarsverband uh, van uh, deze band. En dan uh, zijn we aangekomen in de tweede uur. Bovendien was er ook wel een aanleiding toe van uh, de Bohems. Want Nigel de Vette, een van uh, de bandleden, is vandaag jarig. Dus dat is de reden. Ik weet niet of er een uh, presentator al klaar zit... om te uh, luisteren dat dit uh, weer voor dezelfde keer voorbij komt. Ik denk het wel. En misschien ontvang ik zomaar weer een app. Dit is Verlienen met Alleen.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 Wat you need, de truttigheid bestrijden, dat is een beetje kort uh, het uh, door de bocht genomen wat uh, General Redbeard probeert te bereiken met alles. En uh, nou ja, ik kan hem ook niet helemaal ongelijk geven hè, wat, uh, wat dat gaat. Chris West heeft uh, een aantal weken geleden dat hier ook uh, een beetje verteld. Verline, nou dat is een verhaal apart, dat hebben we uh, Walter en ik uh, afgelopen vrijdag uh, nog uh, gedaan. Een uitgebreid gesprek gevoerd met uh, Sophie Platerkamp van Verline, want die schuilt erachter. En daar heeft ze toch wel het een en ander uit de doeken gedaan... wat, uh, wat haar beweegt om Nederlandstalig uh, te doen En nu ook even meteen met een stijlbreuk uh, uh, ja, gedaan. Want uh, dat doet ze de laatste dan uh, twee jaar eigenlijk. 2018 is een beetje begonnen met Feline. En dat was een beetje het moment om de Nederlandstalige electro uh, te introduceren. Over electro gesproken. Leuk bruggetje naar uh, muziek hier uit de buurt. Want Low Erg Sound System heeft hier deurlopgat van Lacette. En het nummer dat heet We Do It Anyway. Bijna over het hoofd gezien, maar we halen hem toch nog even een beetje in. I don't care about what other een beetje volwassen echt is geworden. Dus ik ga bijna zeggen dat ze tot de, de grote mannenclub uh, beginnen te behoren. Dan is het deze band wel, Operation Hurricane. Gesitueerd in Haarlem met een frontman, uh, hier wonend uh, op uh, nou, slechts 250 meter van de studio af. Julian Keurbezoek uh, hoorde je heel overduidelijk en uh, dat de dat het allemaal een beetje ver vooruit gaat, dat blijkt wel. Want uh, de jongens zijn uh, ook uh, bij uh, Zwaardvis al langs geweest. Tenminste, het telefonisch interview is al gedaan uh, door Willem uh, met uh, Jurriaan. Dus wat dat er gaat, hebben we uh, voor zendelingenwerk uh, verricht. Andersom gebeurt ook, hoor. Dus dat je niet denkt uh, van, uh, nou, uh, is het eenrichtingsverkeer? Nee, dat is het zeker niet. Maar goed, dit zou wel eens uh, 15 oktober besproken kunnen worden. Van Fataal van, van Madlife. En wie is Madlife? Dat is Madelief van Vlijmen. Met een hele grote band erachter. En binnenkort zal er ook een compleet album gaan verschijnen. Dit is al vooruitgestuurd van Fataal. I'll come, I'll come to your party. You Sommige nummers blijven klinken als een klok. En dat doet deze zeker, Loke, met Fringes. Want dat was, denk ik, de laatste EP die Loke heeft uitgebracht. Toen ik in aanraking kwam met die band, dat was denk ik rond 2014. Ik heb vaak te maken gehad, ook met Menno Timmerman. En als ik die naam noem, dan weet Stuart van Heumen wel over wie ik het heb. Goedenavond. Goedenavond Jaap, dat weet ik zeker. <laughs> ja, want uh, hij heeft uh, jullie ook uh, uh, ja, gezien en gehoord en gelijk meteen gezegd... nou, ga maar de studio in, want dit is zo goed. Zeker, ja, dat, dat, dat ging toen heel erg snel, inderdaad. En het was precies wat je zegt, begin ja. 2014 hoorde jij erover... en ja, eind 2013, geloof ik uit mijn hoofd, uh, zijn wij begonnen met opnemen... Uh, en ja, Menno die pikte dat wel heel snel op. En uh, ja, van het een kwam het ander. En toen hebben we in 2014 inderdaad een, uh, een EP'tje uitgebracht. Ja, ja. Uh, even een zijstop naar Menno. Want uh, hij heeft de uh, enige bemoeienis met een nummer wat ik hier uh, net ervoor heb gedraaid. Van Madlife, daar heeft hij bemoeienis mee. Dus uh, wat dat er gaat, uh, is het, uh, blijft het bloed niet kruipen waar het gaan kan. Zeg ik dan altijd maar. Dat geldt voor jou ook. Um, Loke, bestaat het nog? Helaas niet meer. Ach. Dus wat dat oh. betreft is het wel echt een, oude, een gouden oude in de wereld. Ja, mannen tranen. Zeker, zeker. Ja, we, we, we, hey, ja. Heb je er toch veel plezier aan beleefd aan die periode? Ja, zeker. Heel erg veel. Ja. Um, nou ja, wat ik eigenlijk net zei, we, we kennen elkaar, we zijn alle vier uh, van, van de band Loop zijn we naar Colstorm gegaan in Rotterdam, daar ja. hebben we elkaar leren kennen. En, uh, ja goed, je werkt dan eigenlijk in vier jaar tijd werk je super intensief samen. Ja. Uh, en je studeert met z'n allen tegelijk af. En dan ja, komt daarna natuurlijk gewoon een periode waarin je heel enthousiast aan de slag gaat. En je doet heel veel optredens en we hebben heel veel toffe dingen gedaan. Ook op ah. de radio. En we hebben een hele mooie EP gemaakt. En uh, of ja, twee hele mooie EP's ja, gemaakt. Ja, precies, wat ik het net zeggen. <laughs> twee precies. zelfs. ja En uh, ja, goed, weet je, dat, dat is ja, zo, zo gaat het dan. Op een gegeven moment. Wordt het dan iets stiller en uh, ja, dan, dan merk je ook wel aan elkaar van ja, weet je, uh, iedereen neemt ook andere stappen in het leven natuurlijk. Mm -hmm. Ik bedoel, het is, het is niet alleen maar muziek. Uh, ik bedoel, het is niet zo dat wij ervan van kunnen leven. Dat is gewoon heel moeilijk in Nederland. Ja. Um, dus ja, op een gegeven moment merk je gewoon dat het, dat het contact wellicht een beetje verwaterd. Of dat er gewoon ja, andere keuzes worden gemaakt. En toen hebben we denk ik eind vorig jaar hebben we de knoop zo'n beetje doorgehakt. En uh, ja, begin dit jaar, ik geloof in maart als ik het even uit mijn hoofd zeg, um, hebben we onze laatste single uitgebracht en uh, ja, hebben we de, de knoop definitief doorgehakt en hebben we besloten om, uh, om te stoppen helaas. Maar ja goed, het is, het is een echt een prachtige periode geweest en uh, het is een hele ja, vruchtbare bodem geweest voor alles wat, wat, wat ik bijvoorbeeld nu zelf eraan over heb, heb gehouden, maar ik denk de andere jongens in de band ook wel. Ja, ja. Um... Ja, ik, ik weet uh, dat, uh, dat het uh, eigenlijk ergens uh, duurde. Um, uh, dat het een tijdje terug uh, was geweest uh, in 2014. Toen ben ik jullie tegengekomen. Dat was in de periode van uh, Series Request. Ergens in Haarlem Noord. In het een of andere, nou wat was dat, een uh, verlaten Winkelpand. Daar werden even wat uh, muziekdingen ja, gedaan. Winkel. En, en daar waren jullie ook. Um, weer naar het nu. Want je bent toch uh, bezig geweest uh, met uh, muziek. En... Um, nu is Parish Boy. <laughs> zeg, ja. Je zegt het helemaal goed. Ja, Parish Boy toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, eigenlijk, uh, eigenlijk ben ik... Uh, ja, toen toen Loke zeker nog wel bezig was... Uh, uh, hm. ja, ben ik altijd bezig geweest met het maken van muziek. En uiteraard is het zo van... Ja, van de tien nummers die je schrijft... daar neem je er misschien twee of drie van op met de band. En de anderen gaan ergens een laagje in of iets dergelijks. Hm. Die stof je dan weer een keer af. Maar... Uh, ja, begin 2018 ben ik toen wel wat serieuzer gaan schrijven wat ook echt wat meer gefocust was eigenlijk op ja eigenlijk akoestische sololiedjes om het zo maar even te zeggen en uh, ja uiteindelijk uh, ja twee jaar later heb ik daar nog eens kritisch naar gekeken of eigenlijk ja vorig jaar eind vorig jaar ben ik begonnen met uh, op te nemen samen met een producer om uh, ja, toch ook een, een, een solo-EP'tje of in ieder geval een aantal songs uh, onder een andere naam uit te brengen. Ja, ja. Dat, dat viel wel tegelijk samen met het idee van oké, okay, hey, ik heb een EP'tje gemaakt van, van vier liedjes. Uh, en toen was eigenlijk ook nog een beetje met Loke de discussie van oké, okay, gaan we door, gaan we stoppen. Uh, en toen zei ik wel van ja, weet je, dit is voor mij nu hartstikke nieuw en ik wil hier wel graag mee, mee verder. Dus dat krijgt nu eventjes voorrang. Hm. Dus ja, eigenlijk het, het ene lost het andere eigenlijk een beetje af, om het zo te zeggen. Ja, ja. Uh, um, er zitten duidelijke verschillen. Ik heb hem uh, ook net even uh, voor de uitzending heb ik hem, uh, gehoord. Hm. Het is uh, ja, heel anders als dan uh, de periode <laughs> met Loke, in ieder geval. Dat, dat, dat is één ding wat zeker is. Ja, zeker. Ja, ja. dat is uiteindelijk... Uh, Um, ik denk dat het heel gezond is als je, uh, ja, naarmate je ouder wordt en je wat meer ervaring natuurlijk ook hebt als, als muzikant, ja. dat het heel gezond is dat je je stijl een beetje verandert, zeg maar. Ja. En natuurlijk is het ook heel anders schrijven als je in je eentje op je kamer zit met een akoestische gitaar. En uh, dat is heel anders dan dat je aan het, aan het schrijven bent met of de andere jongens erbij of in, in gedachten al een drumstel erachter... en een hmm. basgitaar en, hmm. en twee EP's op zak, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is gewoon een heel ander proces ook. Ja. Even nog over die opleiding eh, in Rotterdam. Is dat de <kwijls> ja Jazeker. Ja, dat dacht ik al. Dus er zijn, uh, er zijn uh, toch redelijk wat uh, muzikanten vandaan gekomen. Ik, uh, vorige week hadden we, uh, had ik ook al iemand uh, eventjes in de, ja, de recycle-interview uh, gezet. Dat was uh, Robin Larover van Roaming Lands... We uh, hebben Lijf de Leeuw. Die heeft daar ook uh, een, uh, een studie gedaan. En ik uh, meen dat Lasset daar ook nu bezig is. Met een opleiding. Dus het schiet op met, die, uh, met, uh, met alles wat ik, uh, wat ik daar vandaan uh, krijg. Dus uh, het is, ze zijn wel leverancier aan het worden voor de alternatieve VM. FM. Nou ja, ik ben ook wel blij om ook, want eigenlijk was het de afgelopen jaren was alleen maar Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Mm. Uh, en het is nu wel fijn om te merken dat er ook gewoon hele goede en leuke muziek uit Rotterdam komt, maar ook van het conservatorium, zeg maar. Yeah. Uh, het is eigenlijk best wel stil geweest de afgelopen jaren, maar bijvoorbeeld ook uh, een meisje wat er nu studeert, Vrouwtje, yeah. uh, heeft natuurlijk ook echt een hele grote hit gescoord eigenlijk wel. Mm. Uh, en sowieso zijn er ook een aantal mensen uit nou, het jaar waar ik mee af ben gestudeerd die Verschillende successen hebben behaald. En ja, uiteindelijk uh, is het goed om te zien dat er nu vanuit Codarts... of eigenlijk vanuit Rotterdam. ook gewoon echt een, uh, een steady line te zien is. in mensen die afstuderen of naar studeren. die ook gewoon uh, ja, in het veld gewoon heel actief zijn. Ja. Is dat het toch ook een beetje uh, voor jou, uh, persboy, ook een beetje ontstaan? Dat je, uh, dat je daar ook leert van nou, song schrijven... en dat je je laat inspireren? Want ik neem aan dat je ook hier. ja, een vertrekpunt uh, hebt. En dat je ook voorbeelden, muzikale voorbeelden hebt. Ik, ik zou bijna zeggen: noem er eens een paar. <laughs> uh, nou, eigenlijk, ik moet wel zeggen dat. Uh, het hele idee van Parish Boy en, en de liedjes die ik heb geschreven. dat is allemaal in 2018 en ik ben in 2016 ben ik afgestudeerd. Dus er zit wel echt een, een behoorlijke periode zit daartussen. Hm. Um, maar ja, goed, als ik, als ik wat helden zou moeten noemen waar ik heel erg door geïnspireerd ben. Zeker wat betreft wat betreft akoestische muziek zou het echt wel zijn. Uh, een band als Fleet Foxes, uh, Casey Musgraves heb ik echt eindeloos geluisterd. Uh, uh. Maar ook, ook hele, hele poppy dingen, zoals bijvoorbeeld Dominic Fike uh, luister ik heel veel, Louis Delmar. Uh, ja, dat, dat, dat zijn wel echt uh, platen die ik ja, echt op repeat kan zetten. En ook waar ik zeker met de producer mee heb samengewerkt met Thomas. Uh. Uh, ...hebben we ja, daar wel echt heel veel referenties uitgehaald, dus dat, uh, dat klikte gewoon heel erg goed. Ja, omschrijf het dus, je, je muziek. <laughs> ja maar Dat is altijd heel moeilijk. Ja, lastig hè? Ik, in woorden moet gaan uitleggen hoe iets klinkt. Ja, ja maar probeer <laughs> ja. het eens. Dus. <laughs> um, nou, het, het vertrekpunt was eigenlijk, uh, het waren kleine akoestische liedjes. Uh, en toen dacht ik, nou ik kan een hele Sferische singer-songwriter EP gaan maken, maar... Um, dat vond ik zelf niet zo heel interessant... omdat dat wel vaak een soort van open deuren trappen is. Uh, open deuren intrappen is. Um, dus ik heb eigenlijk al vrij snel... toen de liedjes af waren... ben ik gaan zoeken naar een producer... die eigenlijk in een heel ander segment van de muziek zat. En, uh, nou, ik leerde Thomas Bosveld kennen. Hij liep stage bij een producer... waarmee we met wel eens hebben opgenomen. <lacht> en ik wist dat hij heel erg een beetje... Ja, de, aan de elektronische kant zat... En, uh, ja wat, wat meer echt een, zoals producers dat doen, ook zelf uh, beats creëren en dat soort dingen. Mm. En toen heb ik hem eens benaderd en gezegd van joh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij ermee kan en wat jij erin hoort. En zo zijn we eigenlijk uh, samen zijn we begonnen. Dat, ja, hij trekt een, heel, uh, een hele lading met synthesizers, elektronische drums en samples trekt hij of trok hij open. En toen hebben we dat allemaal ja, uh, gewoon in een project gegooid en toen hebben we ook heel veel er weer af moeten halen omdat het omdat het veel te veel was en veel te overdreven. Uh -huh. Dus ja, ik, ik zou het eigenlijk omschrijven als... Uh, het zijn hele poppy liedjes. Dus het zijn wel echt makkelijke liedjes met een, een kop en een staart, zeg maar. Ja. Uh, maar er zitten wel heel veel geluiden in. Heel veel sounds in. Die ja, gewoon allemaal in mijn kleine woningtje van 30 vierkante meter destijds allemaal zijn opgenomen dus hm. alles is ook thuis opgenomen hm. uh, dus het is best wel best wel ja yeah, do it yourself mentaliteit ja. Uh, en uh, ja eigenlijk is het we hebben met met nul euro budget hebben we alles opgenomen en het, uh, het het klinkt ietsje duurder laten we het zo zeggen <laughs> even over off guard zelf um, waar gaat het over um, nou ja, het liedje gaat heel erg over uh, niet um, ja, op je hoede zijn. Dus dat je eigenlijk heel erg verrast wordt door iets. Eigenlijk is het, het thema uh, van de hele EP is eigenlijk iemand heel erg missen. Um, en daar zijn die vier liedjes zijn daar ook op, op gebaseerd. Dus ah. het is eenzaamheid en echt een, een verlangen naar iets, iets hebben, of ja, naar iemand hebben. En uh, Off Guard gaat heel erg over um, um, ja, dat je eigenlijk niet voor, voorbereid was op het feit dat je bijvoorbeeld iemand leert kennen en diegene die blaast je echt van je sokken af en je weet niet wat je daarmee aan moet, zeg maar. Hm. Ik vind het een duidelijk verhaal. Dus laten we maar, uh, ja, laten we maar uh, gaan luisteren, denk ik, dan maar hè? naar, uh, naar okay. de single. Hij komt mooi gauw, hè? Hij komt vanavond om 12 uur, staat hij op alle streamingdiensten. Heel goed. Maar hier is hij al uh, te horen. Hè? Paris Boy met okay. Off Guard.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 dream van de bands die het op dit moment goed doet in Nederland is deze band bestaande uit twee mensen, namelijk een dame en een heer, Daphne Holtland en Frank van Castrum. Ze vormen Kafka, Look at the Sky. The Biggest Time Bubble heet de EP en de bedoeling is dat er ergens volgend jaar een album gaat komen. Daarvoor hoorde je Paris Boy met Off Guard. En ook daar zullen we in de toekomst nog uh, de nodige dingen van uh, gaan horen. Want het is nog niet het eindstation in ieder geval. Dat uh, zeggende ga ik, uh, ga ik er nog heen uh, maar eens even er tussendoor uh, gooien. Dat is uh, Stormy Weather. Of het echt ook Stormy Weather is, dat moeten we nog uh, maar afwachten. En ze kunnen akoestisch spelen, dat hebben ze al gezegd hoor. Maar of uh, dat er uh, nog binnenkort in zit, ik denk het niet. Charm en... Dat zei ik, stormy weather. was <laughs> zo snel uh, is dat uh, en ineens is hij in één keer klaar. Goed, dan ga ik weer gewoon vrolijk verder met, uh, dat was het trouwens dialectic van Roaming Lands Daarvoor hoorde je Stormy Weather van een uh, Charles Ik ben gelijk helemaal uit het lood, jongens. Maar dat uh, probleem, dat uh, lossen we gelijk wel op, hoor. Um, een Groningse band. Ze noemen zich The Sign of Leo and Look at What You've Done. You cannot look the other way. Happening. From Kilimanjaro, way down to the polar circles. Dish mm -hmm. Wij waren ook uh, geloof ik een van uh, de eerste bands die op een gegeven moment daar een beetje op inspeelden over de crisis met het c -word. Oftewel buikgriep zoals wij dat op uh, dinsdagmorgen plegen te noemen. De Global Fight heette dat nummer, en ze dus lieten toch uh, wat uh, leuke dingen zien uh, tijdens uh, die clip die ze daarbij hebben uitgebracht. Maar dit is het uh, laatste werkje van ze. Look at what you've done. ...van de mannen van uh, ja, The Sign of Leo. En uh, dat betekent dat we ook alweer een beetje aan het eind zijn gekomen... ...van dit uh, fijne programma Alternative FM straks. Nashville Radio. Met daarin... ...Country, een nummer op. En dit is de laatste voor vanavond. Dit is van Kit Harlegan, Julian Grouter... ...die uh, nogal veel voor de muziekindustrie wilden betekenen in dat opzicht. Omdat ze onder vuur liggen. Maar dit is een oud nummer van hem. Hem van het album Itch. En dat heeft hij overgelaten aan Marcella Bovio. Hans! Tot volgende week.